het weer bewolkt en vannacht in het hele land regen. Ook vanochtend regent het nog. Smiddags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt 6 graden in het oosten en 9 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Jammer. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij De Echte Jan de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het heb je op echtejanne.nl. de hashtag op Twitter is echt een Jannen. En je kunt inbellen voor de Echte Jannen radiospel en voor de stelling in wat een geleuter. En het gratis telefoonnummer is 0800-121, ik herhaal 0800 -121. En de stelling luidt, Nederland moet opgegeven worden. Nou, daar gaan we het dan maar weer mee doen. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is geen Die verpaald. Dus sta jij maandenlang toe dat Occupy het entree van de hoofdstad in een vuilnisbelt verandert. Met de zogenaamde anticapitalistische praatjes. Maar ga je vervolgens... Vrolijk, dan wil je naar ver om met een sabelslag de kroon van een champagnefles te rammen... om het rijke festijn te openen, zoals dus Eberhard van der Waan. Dan ben jij dus een ontzettende Johan, Jan. Ja. En laten wij even eens kijken wie er deze week nog meer is geweest. Juist. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en ik vind het niet te geloven dat ik dit ga doen, eigenlijk doe niet de scoop jingle, ja. maar ik doe het toch. Ja. Zo ik niet Het principe is gewoon, de politie moet hun verwijderen en niet ons. Hun hully, jullie hully, shully. Het is niet te geloven, maar het natte washandje van GroenLinks. Dat blijkt toch een kerel te zijn. Bij een debat in de Bali kwamen moslimfunnies van Sharia voor België. Of voor Holland, daar zijn ze er zelf nog niet helemaal uit. De boel verkloten. Ze gooiden met eieren, riepen Allah Wakbar. En dat soort dingen. En spuugde Tofiek nog eventjes in het gezicht. En tofiek, die, ja, die moest eigenlijk zijn kaders van hun houden. Samen met een lesbische, islamitische, Canadese schrijfster. Uh, moesten zij het toneel verlaten? Maar dat deed dus dat onze Tovik dus niet. Nee. Een beest is het, Tovik Dibi. Er is een man. 20 dus is een Jan. Twintig mannen met baarden en, en, en hamasjaals te gillen. En Tovik blijft zitten terwijl het kwel over zijn kaners druipt. En wat ben je dan? Dan ben je een. Staat Jan. Echte Jan. Tovik, het is niet te geloven. Tovik Dibi. Dibi. Ongelooflijk. Het washandje Madre. van GroenLinks nou. is een echte Jan. Zo. <tus> Oeh, even ontspannen. Dan gaan we het even hebben over Mark Rutte. We hebben nu net een Europese top gehad. Ik, ik verdedig uh, vol vuur de uitkomsten van deze Europese top. Weet je wat is, Jan? Onze Mark is natuurlijk een onwijs, lieve jongen. Ach, en, uh, en ik weet zeker dat hij zijn best doet van zijn moeder. Maar zeker. hij moet echt niet doen of hij een malle piekje zijn, weet je wel. Er gaat meer mag naar Brussel. Iedere gek weet dat. Ja. En, uh, fantastisch, maar zeg dan niet dat dat niet zo is. Want, want, want zelfs Rines, zelfs zanger Rienus, Als zelfs zanger Rienus, als zelfs zanger, zanger toch. Nou... Dan is het zo. Ja, het is Mark niet, het is Rutte gewoon. is ja. alweer, en dat is al heel ja, ver de laatste tijd, en, en Johan deze week. Ja maar ik vind het zo onbegrijpelijk, dat, zeg dan gewoon hoe het zit. Ja, Want wij weten toch ook hoe het ja, zit? Ja, we zeggen het nou ja dan is het dan maar zo. Ja, maar dit het, doen moet, dan we, dan we. het Nee het is niet zo. Is, nee, ja, hè, dat, ja. je, dat je de dat je, scène dus, ja, Zwarte Piet wijst en zegt uh, nee dat, dat, dat is geen uh, gespringte blanke. Nee dat is geen. Nee dat nee, is En iedereen zegt gewoon hup mag naar Brussel. En Rutte zegt. Nee is niet zo. Nee ben je gek. Wij houden onze tevredenheid stevig in de eigen hand. Ah, tijd voor een echte man. Frans Beckenbauer, so ja. People call me the keizer. De keizer, Frans Beckenbauer. Ja, Ajax werd deze week keihard op zijn Grieks genaaid door Dynamo Zagreb. De Kroaten, ja, die hadden de wedstrijd tegen Lyon verkocht en verloor opeens met 1-7. Ubermov en voetbalkeizer Frans Beckenbauer. Ja, die zeggen ook gewoon, nou, het was gewoon bedrog joh. Uh, die wedstrijd, die, uh, die druist in tegen de fair play en de respect. En als Frans dat zegt, dan is dat zo. Nou. Klap! Zo, en wat en, en, en hebben wij een onwaarschijnlijk Jan deze week? Dat is een liebied. echte Jan. Frans ja, bouwer. Ja. Ik vind het ook wel een leuk zetje. Ja, <laughs> dat je, dat niet zeggen dat we, dat we niet van dat soort mensen kunnen houden. Ongelooflijk, maar waar. Oh, uh, oh, oh god, god oh god. Ja, oh ja, ja, ja, sorry, ja, ik heb er ook geen zin in, maar. Alexander Bechtold. Mag ik zeggen, een slappe hand? Dat nou, mag, dat mag zeker. je zeker! Zeker zeggen, <laughs> Alexander. Mogen wij op onze beurt ook zeggen? Slappe hap. Je kan wel eens wel zeggen dat het EU-akkoord slappe hap is, maar je bent zelf de grote gedogen als het gaat over het Europese beleid. van ja, Slappe hap! En bovendien, God, wat ben een zuur eigenlijk? Ik ga ja. ook verder niet over. Slappe graag. hap! Ja, de slappe vrolijke, hap. veilingmeester. Ja. Slappe hap! Ja. Ja, nee, er moeten hervormingen komen. In plaats van kaasuitverschuivingen. Nou, investeringen in de ja. economie willen je ook graag. Slappe hap! Slappe hap! Eh, uh, Alexander Pecht, wat is het? Slap ja. Slappe hap! Slappe hap! Echte Jan, of Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Kees de Kort is uh, macro-analyst bij uh, AFS Capital Management in Amsterdam. Maar bij vriend en vijand is hij beter bekend als de guru of doom op BNR Nieuwsradio. Geen crisis zo diep, of Kees de Kort die graaft hem verder uit. Geen zonnestraal zo fel, of Kees ziet de donderwolken al binnendrijven onheilsprefeet. Of hyperrealist. We gaan er vannacht achter komen. Hier is onze hoofdgast van vannacht. Kees de Koort. Ah, ben je ja. dan een Jan of een Johan, jongens? Uh, Kees, jij bent nou, uh, per dat definitie een echte Jan. Echt Jan. Oh, Daar ja, hoeven ja, wij niet wat... zo heel lang over na nee, te denken. Joh, geen seconde. Ik voel me al een stuk, uh, stuk beter. Nee, nee, een man met ballen is per definitie uh, een echte Jan. En vandaar dat uh, Alexander het net niet uh, werd. Uh, Kees, uh, uh, normaal doen we dit blokje actualiteiten. En weet je, we dachten, weet je wat we doen? We doen dit blokje gewoon eens actualiteiten. Maar meer op jouw vak gespeeld. Dat is ook... Tevens ook wel, omdat er verder ook, behalve die Limburgse die, die mevrouw... met die verwaardigde honden, die caravan... Ja. totaal geen nieuws hey, was dan economisch nieuws. Zie je het voor je, heb je eindelijk Kees de Kort hier zitten... en dan begin je... Zeg Kees, wat vind jij nou van 18 honden in een caravan? Ja. Flikker lekker op met die ja, honden, joh. We het heel in, moeilijk. Er Zitten toch helemaal geen mensen. God, oh, zit, oh, ik zat een containerschip van. uren vast onder een ja. brug, Kees. Oh, Oké, okay. ja. zit een containerschip. Wat hier? Nee, dat gaan we doen. Dus we proberen eh, het los te duwen. Ja. Ja. We gaan gewoon doen wat we de moeten we... doen. Tussen de 6 en de 10 miljard extra bezuinigen... Uh, er zijn en de staan op oranje, zegt minister Verhagen. Uh, geen heilige huisjes. <tie> wat, wat, wat gaat hij doen? Ik heb geen idee. Nou, daar zijn we al ja, uh, Maar kijk, je moet één ding goed, uh, goed realiseren. Bezuinigen bij de overheid is wat anders dan bezuinigen bij de Jannen. Zeker. Bij de Jannen is bezuinigen minder uitgeven. Ja. Gewoon, ik gaf 100 uit, dat wordt 98. Dat is bezuinigen. Bezuinigen bij de overheid is, die hebben een plan. We geven eerst hebben een plan waarmee de uitgaven stijgen. Hè, 100, 104, 108. En dat wordt dan 100, 100, 204. Ja. Alleen ze dus geven minder meer uit. En dat heet bij de overheid bezuinigen. Dus we worden weer genaaid. Hey, dat is altijd al zo geweest. Oh. Alleen je moet, wat ik al net al zei, bij de Jan is bezuinigen minder uitgeven. Bij de overheid is bezuinigen minder meer uitgeven. Dus het klinkt altijd erger dan het is. Nou en ik begin altijd een beetje jeuk te krijgen als we het gaat over heilige huisjes. Dat is namelijk mijn uh, enorme koophuis. Want dan gaat de hypotheek in de, nou, de aftik lopen klooien. Uh, liever vandaag dan morgen. Oh. Ah, oh. Ja, nee. oh meneer de kortleg, ja, dat ik, ik begrijp uit. dat het bij die Jan niet goed valt met een hypotheken, nou ja, maar voor Nederland is het beter. Maar waarom? De huizenprijzen zijn veel te hoog. Ja, maar als je dat onderuit trapt, dan is iedereen failliet. Nee, dat valt wel mee. Je hebt laatst een onderzoek geweest dat met name de jongeren onder de 35... daar kan een groep in een probleem komen. Iedereen die daarboven zit, die komt niet in een probleem. Maar dat maakt helemaal niks uit. Kijk, die mensen hebben, die hebben gedacht van de huizenprijzen blijven stijgen. Dus die hebben pech gehad. Die gaan verlies leiden. Maar betekent, wat natuurlijk wel zo is, en wat ik niet begrijp, is dat ze geen rekening houden met al die mensen die een huis willen kopen. Alleen niet voor deze prijzen. Er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen in Nederland die best een huis willen kopen. Alleen niet voor drie ton of vier ton, die hebben niet zoveel geld, dus die, kunnen, die hebben belang bij lagere prijzen. Maar, maar, maar waarom waar moet, nou waar moet de hele huismarkt opgeblazen worden om een kleine groep mensen te beschermen die misschien verlies gaan lijden? Maar ze hebben nu over dat de, ja, ja, dat de woningmarkt stagneert. Eh, op het moment dat ik dus met mijn hypotheek van 5 ton zit en opeens is de hoepen de poep mijn huid om maar 3 ton waard. Denk ik niet dat ik binnenkort ga verhuizen. Dat dat maakt dat niet uit. jij niet, joh. Als ik het eens goed begrijp, dan betekent het gewoon: jij gaat, verdwijnt gewoon het gevangen. Nee, jij gaat, gaat, de... gaat als het gewoon failliet en de bank ja. die, die neemt het verlies. Oh, ja. uh, oké. Okay. En, en jij, jij ja, dus gewoon, nee, maar, dus, nee, maar, ja, Ja. Ga gewoon failliet. Maar ja. Jan. Dat, dat, als beleggers geld verliezen, vindt iedereen... Nou, moeten ze zelf weten. Dat is maar die moeten gaan beleggen. Maar als jij hebt gespeculeerd op hoge huizenprijzen... en het gaat niet door, dan moeten we in één keer nee, meeleiden. Nee, maar nee, ik heb niet gespeculeerd op hoge huizenprijzen. Oh ik heb gespeculeerd dat ik elke uh, maand die, die belasting teruggave uh, krijg. Dat, dat heeft ja. niks met de huizenprijzen te maken. Ja. Dat heeft met een afspraak die ik met de overheid heb. Ja, maar je, er zijn wel meer afspraken die in de loop van de tijd die veranderen. Ja, daar heb je gelijk ook in. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat moet wel in een geleidelijkheid gaan, neem ik aan, toch? We nou, niet... ik ben meer voor cold turkey. Oké, okay, dus maar Kees, waar, waar we dan aan denken, volgens mij, de, de, gemiddeld denkt men dan toch 25, 30 procent huizenprijs omlaag. Ja. Dat is wel een beetje. Ja, dat, dat is voor een kleine groep is dat heel vervelend. Voor, ja. de mensen die een top, voor de mensen die de afgelopen drie, vier jaar gekocht hebben met een topidee, die gaan daar pijn van lijden. Mensen zonder hypotheek, dat zijn er ook genoeg, die merken niks. Mensen die huren, merken ook niks. En mensen die een huis willen kopen, die zijn heel erg blij. Dus waarom offeren we de hele samenleving op om een kleine groep mensen te helpen die domme dingen hebben gedaan? Proberen wij dat eens uit te leggen. Nou, ja. als er een van die uh, mensen, Jan Roos, heet... dan begin ik het wel weer in één keer te begrijpen. Ben je nou toch een Johan, of niet? Nee, dan begin ik inderdaad ben, een ben je, beetje te zei... nou een Johan te worden, of niet? Nee, maar, die, maar, maar, maar, maar, maar je, je zegt dus gewoon... we moeten gewoon in één keer met kappen. Het is gewoon 12 miljard per jaar of zo. Nou ja, dit is gewoon Jan je kapper. Ik, ik begrijp het wel. Ik zit ook een beetje snel te rekenen nu. Dat zou voor mij betekenen dat... Uh, nou, eten is dan geen optie meer. Maar op zich is dat niet erg. Het dat het net al over voor zes euro kun je, kun je op de markt genoeg halen voor een hele week en uh, dan, dan zitten we, nee, in maar, huid, jongens, ja. we, we we er zijn zestien ja. miljoen mensen in Nederland die wonen en omdat er een paar honderdduizend mensen een rare dingen hebben gedaan met de hypotheek, moet, moet de rest van de samenleving niet kunnen kopen. Eh, allemaal, eh, waar, eh, waarom is dat allemaal? Waar, waarom? wordt de hele samenleving opgeofferd aan nou, een klein groepje mensen ja, die, dat is die, gaan pechen, die gewoon pechen? Hebben gespeculeerd op verdergaande prijsstijging. Wat niet gebeurd is. Wat ik ook zo uh, frappant vind. Is dat er. Nu, opeens, de DNB kwam natuurlijk met cijfers. En Op een gegeven moment kwam het kabinet ook van... Ja, er worden waarschijnlijk toch wel meer uh, bezuinigd. Ja, dat ja, weet ik nog niet helemaal zeker. Dan gaan er cijfers tussen de 5, 6 en 10, 10 miljard. En dan zeggen ze. Uh, ja, ja, ja. Dat ik toch dat we dat moeten doen. Maar dat zagen we toch allemaal al lang al aankomen? Ja, Waar, waarom kijk, doen dat... ze daar zo moeilijk over? Waarom, waarom ja, hebben we daar zo moeilijk nou, over gedaan? Ja, maar je weet toch zelf ook wel. Bezuinigen betekent dat mensen iets niet. Dat je nee moet gaan zeggen tegen mensen. En de essentie van de afgelopen 30 jaar is natuurlijk dat iedereen die wat vroeg, die kon het ongeveer krijgen. Er is nooit nee gezegd. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar, geloof ik, één jaar een mini-begrotingsoverschot gehad? Salm heeft met Salom, ja. Met, nou, dat was een half procentje. Ja. En al die andere 30 jaren, dikke minnen. Was dat niet 1999? Nou, misschien niet iets misschien later. Een keer. Dus ja, we hebben jaar in jaar uit hebben we gewoon veel meer uitgegeven dan we binnen hebben gekregen. En dat is natuurlijk ook de kern van alle problemen. We ja, leven op de pof. leven op de pof. Ja. En we zijn rijk geworden. We zijn, we zijn met alles gehad helemaal niet rijk, nog steeds, ondanks de crisis van nu. Alleen die welvaart is voor een behoorlijk gedeelte gewoon bij elkaar ge geleend. Nou, en daar gaan we nou de rekening voor betalen. Dat is de kern van de crisis waar we in zitten. Nou, Te veel geleend. Een groot probleem uh, ligt natuurlijk bij de politiek. En dan heb je dus zo'n zo partij als de PVV. En er is vandaag een onderzoek geweest dat drie kwart van de PVV'ers, moet je opletten, die is... Tegen bezuiniging. Hey. Ja, dat zie je toch ja komen. Nee, maar dat, ma ja, maar kijk, dat maakt het. is de toch... grootste arbeidspartij, toch? Nee, maar het <laughs> maar wordt tegen bezuiniging. Ja, nee, waar het natuurlijk op neerkomt. En kijk, voor gratis bier. Ja, maar, maar, maar die politie is natuurlijk altijd mee scoren. Je, begint, je bedenkt wel een plan, maar je hebt er nooit over de consequenties. Kijk, en je, begint al, je benadert alleen de pluspunten van het plan. En alle consequenties, daar praat je niet over. Daar wordt het publiek ook nooit mee geconfronteerd. Dus het lijkt net als we alle plannen alleen maar plussen kennen. Maar ja, als je eigenlijk zegt, we gaan niet bezuinigen. Ik vind het, het allemaal. Maar dat gaat wel consequenties krijgen. En als je daar nou over nadenkt. dan word je misschien wat minder enthousiast over die plannen. Dat is ook met al die europlannen, iedere keer een nieuw plan. Maar wat zijn de consequenties? Als je daarover nadenkt. dan word je vaak een stuk. Dan krijg je hetzelfde verhaal. dan word je een stuk minder enthousiast over die plannen. Maar daar willen ze natuurlijk niet mee komen. met, met het slechte nieuws. de keerzijde van de positieve kanten. Dus die politici. die dragen natuurlijk zwaar zware verantwoordelijkheid. Dat is maar, maar, schijn blijft ophouden dat je als het ware zonder vervelende maatregelen te nemen, uit de problemen kunt komen. En ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar dat is een beetje het probleem dat wij altijd maar denken in het Westen... dat er we altijd maar groei is. Precies, groei. En dat als en dat is heel belangrijk als het misgaat, dat we geld krijgen. En waar het vandaan komt. Dat weten we niet. Van de overheid, van de Ja, van de ja. overheid. Ja, die, ja. Dus, die dus meer gaat lenen dan, dan ze binnenkrijgen. Ja. Maar is dat, dat, dat, is, dat, is dat dan de fundamentele mythe? Want ik denk het namelijk ook. De, de groei is eindig, hoe dan ook. En, en... Nee, de groei is niet eindig. Nou, maar nee, dat... de groei gaat alleen niet in een rechte lijn. Dat gaat met, met vallen opstaan. Ja. Dat, gaat niet, dat, dat is het bekende cyclische verhaal. Het gaat wat beter, het gaat wat slechter. Conjunctuur. Conjunctuur. En gemiddeld genomen gaat het beter. Dus we hebben nu tussen 2000, 1982 en 2007 een één rechte streep omhoog. Er is nou een kink in de kabel gekomen. Nou, en daar, daar moeten we mensen alle aan wennen. We, we moeten een stapje terug doen. En daar wordt ontzettend omheen gedraaid. Er worden plannen gemaakt. Die, waardoor het net lijkt of je zonder pijn te nemen terug kan. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ja. zitten we nou al in die dubbel dip? Net niet, denk ik. Want de recessie, volgens mij zijn de afgelopen twee maanden zitten we in een minnetje. Dus we mogen het een recessie noemen. Maar het moet nog iets steviger. En dan kunnen we zeggen, ja. Kees heeft altijd gelijk gehad. Want jij <laughs> zei het al, hè? Jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, als... ja, zei bij de eerste crisis: zei de, Jongens, We ain't seen nothing yet, ja, want er komt een dubbel dip. Nou ja, goed, de eerste crisis dat was natuurlijk in 2008, 2009. Het was echt een diepe recessie. Nou, Het heeft de overheid gewoon gezegd: we gooien er bakken met geld tegenaan, we verlagen de grenzen, we doen of het goed fout goed, is. Goed, goed, er is wat groei ontstaan. Maar ja, mijn stelling is: als we in essentie door steeds meer lenen uiteindelijk in de problemen zijn gekomen, he, door steeds meer te lenen, meer te lenen, meer te lenen, en op een gegeven moment niet meer aan de verplichting kunnen voldoen, zijn we in de problemen gekomen. Dan gaan... Nog meer leningen, ons er niet uit halen. Nee, daarom kun je ook voorspellen dat die tweede, die tweede gesessie eraan komt. Alleen, of dat nou nu al aan de hand is of over een paar maanden, dat, is niet, dat maakt op zich niet zoveel uit. Hij wordt nog dieper hoor, maak je maar geen zorgen. Wat, wat, wat, de essentie wat je dus ook in Europa ziet, waar we straks nog veel over gaan hebben en nu ook weer met die bezuiniging. Is dat de politiek eigenlijk uh, ons niet wil vertellen hoe slecht het is. Want het is slecht voor hun zeteltjes, denk ik. Nee. Uh, maar ze doen dus ook geen flikker. Met, met, Want ze ruimen de shit niet op. Jij kan wel bij gaan printen, nee, maar, uh, wat, wat, papie, maar, maar het probleem maar, is maar, is niet. Wat mij het meest intrigeert is dat, het publiek, dat de politiek denkt dat het publiek niet tegen slecht nieuws kan. Nee. Jongens, in je privéleven maakt iedereen slecht nieuws mee. Nou. Mensen, nou. mensen sterven, ouders sterven, ja. gehandicapte kinderen, je wordt ontslagen. Je blijft getrouwd. Dat maakt niet uit. Weet je wel, maar daar doe je wat mee. Nee, daar deal je mee. Je, je bedenkt iets, hè? je schopt eerst de hond. En dan nou, ga je dat, wat zeg, echt... dat zeg jij. Maar nou, daar dealen we dus ook steeds slechter mee. Nee, maar dat, we, we, we kunnen niet meer tegen het tegenslag. Nee, maar maar in de de land, moet het tegen tegenslag. We moet wel zo zeggen. In het normale leven ja, weet het grote publiek best met tegenslag om te gaan. Dus waarom zou je nou niet met economische tegenslag kunnen omgaan? Dat kan wel. Maar het publiek, politiek moet wel uitleggen. Kijk, je kunt niet tien jaar roepen dat er niks aan de hand is... en alleen één keer het elf jaar roepen dat er een crisis is. Dat begrijpt niemand. En maar dat, dat, dat iedereen moet inleven. Maar als je dat uitlegt en dat de tijd voor neemt dan Denk ik dat het, met, het is niet leuk leuk om een stapje terug te moeten doen, maar als je het uitlegt waarom en hoe zo dat we met z'n allen rare dingen hebben gedaan, dan leg, denk we ons dat er eens uit zoals het zou moeten. Wat, wat, is, is dat wat 10% of of probeer het eens in en jij stel je voor dat je bent nu, wat? De, de, Nou Ja, weet ik veel. Wat ik al het merk is dat uh, dan moeten we post 5% bezuinigen? zeg maar wat. Nou, dat klinkt niet zoveel. Of of ja, dat dat zijn overheidsbezuinigingen, ja, en okay, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan krijg je dus de vraag: dan krijg je het verliesverdeelprobleem. Ja, ja, wie, wie gaat welk verlies nemen. Kijk, als je je duizend euro op tafel legt, dan zijn we al uren bezig om dat te verdelen. Nee hoor. Jij bakt alles. <laughs> dat is wel. Maar we, hier in de studio is het is Darwin. Maar, maar, it's a, it's a maar, als we, maar als we gaan zeggen, de deur gaat niet open voordat de duizend euro op tafel ligt, dan zijn, ja. we, zitten we hier over zes weken nog. Dat dus, denk ik wel, ja. Dus de discussie over, hè, we moeten bezuinigen, dat is, er is altijd een discussie over ja, wie gaat dan wat inleveren. Dan moet er gekozen worden. Dan staan de grijze duiven op het malieveld. Dan staan de jongeren erin te beuken. En dat, dat soort discussies willen we maar niet voeren. Het is, het, het is het niet willen voeren van discussies hoe we verliezen moeten verdelen. Precies. Daar praten we niet over. En dan praten we alleen maar over wat de, de positieve punten ja, ja, zijn. Terwijl de percentages, als ik niet eens zo bedrijven. je hoort vaak van nou, we gaan misschien wel terug naar het niveau van over 1999 of zoiets. Dan denk ik, nou oké, okay, wat, wat, wat is dat dan? In welvaart. In Doe termen van welvaart, welvaart, Waar kletsen we over? Ja, precies. Nou, wat is dat, 15? Nou, ja, maar dat, dat, dat geldt voor de samenleving in de totaliteit. Maar voor ja. sommige mensen, die bijvoorbeeld net boven de armoedegrens leven, als je daar nou zegt min 10, nou, dat is een zware klap. Als jij een paar spreken ton per jaar verdient, ja, min 10, dat merk je niet eens. Maar dat is die verdelingsprobleem. Want ja, een We zeggen, wij, zeggen, we zeggen, maar we zeggen dus van jongens, de minder bedeeld helemaal niks, de Rijken heel veel. De VVD die heeft een heel ander verhaal. Dus dat, dat, die discussie over hoe gaan we de verliezen verdelen, die is nu moeilijk, die is pijnlijk. En die wordt dan maar vooruitgeschoven, dat is het hele verhaal. Ja, want het begon al over de armoedegrens. Deze week was er, waren er manifestaties tegen de armoede. Ja, bestaat het nou eigenlijk in Nederland dan, die armoede? Ik vind het allemaal een beetje... Ja, armoede. Dan, dan, dan zit je met zo'n bol buiten voor een leeme hut met de vliegje hoog. Ja, ja. Toch of niet? Ja, dat, dat, oh, dat, dat komt je... hier niet voor, anders weet je zelf ook. Nee, nee precies. Maar, uh, we hebben geen vliegen. We hebben een nee, oh, vliegen vliegen zat. Maar, we nee, maar aan. serieus. Maar dan, dan, dan staan ze bij de SP alweer helemaal in het rood te gillen van... Ja, er is hier armoede. En, maar is hier nou echt armoede, Kees? Nee. Maar het is armoedelijk vaak een relatief begrip. Je, hebt, je, hebt spreken, je, je spiegelt je aan je buren. Ja. Daardoor voel je je vaak beroerd. Of weer beter, natuurlijk afhankelijk van waar je zit. En dat is, dat dat is naaiverig. Je hebt, je, hebt, je hebt het niet breed, je hebt het krap. Maar ja, de buurman die rijdt een mooiere auto. Ja, dan voel je, je al een stuk beroerder. En dan zijn er zijn ook mensen die hebben niet veel geld. Dat, dat, dat komt ook wel voor. Ja, die, die kunnen niet wat wij allemaal kunnen. Die kunnen niet één keer per jaar op vakantie. Die kunnen niet bij wijze van spreken zeven keer warm eten. Ja, dan ben je dan die hebben misschien wat andere dingen die ze kunnen. Zijn niet een arm, ja. In onze begrepen zijn ze armen. In Afrika willen ze natuurlijk on onmiddellijk met je ruilen. Dus ja, armen is ook relatief vergeten, natuurlijk. Ja, zo is het ook. Ach ja. Ja. Eh, Kees, we praten zo met je verder. Ja, we moeten even verder. Met het, Meer euh, jouw het, ja, ja, ja, de, de, de, de, Deze week was een, was een stormachtige week. Nou. En dus is het absoluut tijd voor een, voor een stukje rots in de branding. En dat is Lavi Jan Roos. kan niet Er moet waarschijnlijk 10 miljard extra bezuinigd worden. Dat is best veel, maar het is niet anders. We zitten in een crisis en we hebben nou eenmaal niet de politici in Europa... die ons eruit willen halen. Ze zien de noodzaak wel, maar hebben geen behoefte om eens door te zetten. Als ze dat dan niet in Brussel willen doen... moeten we maar eens kijken wat we in eigen huis kunnen besparen. Hmm, eens kijken. Oh ja, we hebben aan de andere kant van de wereld een paar eilandjes... waar alleen maar geld heen gaat en criminele jongeren van terugkomen. Met het afstoten van die Antillen kunnen we wel een paar miljard in ons eigen zakje houden. Want wat moeten we in vredesnaam met die vol mafketels die ons van racisme beschuldigen... als we ons met hun zogenaamde bestuur willen bemoeien... en ons van racisme beschuldigen als we geen zin meer hebben om hun levensonderhoud te financieren. Lekker op eigen beentje staan, zou ik zeggen. De corrupte bestuurders van Curaçao willen niet meewerken aan een onderzoek... dat nogmaals moet aantonen dat ze werkelijk corrupt zijn. En nu wil zelfs de PvdA dat het Caribische eiland onafhankelijk wordt... Samen met de PVV en de VVD bestaat er dus een meerderheid om dit boevenest af te stoten. En dat lijkt mij nou een prachtig gebaar om de bezuinigingen mee te starten. Man, man, man, man, man, man, dat was lang niet slecht hoor. Nee, helemaal niet Dat was ah. buitengewoon goed, Jans. Ah, ah, en we zijn weer terug bij onze hoofdkast van vanavond. De man die ons al sinds het begin van de kredietcrisis waarschuwt voor de Double dip. De roepende realist in de dorre woestijn van de roze brillemannetjes. De enige analist met zijn eigen jargon. De man die onvermoeibaar de hebberige beleggertjes. De kast opjaagt. Dames en heren, jongens en meisjes. Kees de Kort, Kees! Daar ben je weer. We weer. Hallo Janne. Hoe nou, zit het nou eigenlijk? He? We hadden het over, net al over die verdeling. Van, van, van, van, van, eigenlijk, wat ik dus begrijp, vat ik het nog even samen. Oh. is dat Doordat we er maar niet uitkomen wie de prijs moet betalen, doen we maar niks. Blijven we het vooruit nee. Ja, Dat is het hele verhaal. Dat is ja. toch verschrikkelijk maar ja, en... ja, dat komt dus omdat, en ook omdat politici blijk en ja, heilig van overtuigd zijn dat het publiek niet tegen slecht nieuws kan. En waarvan ik dus denk dat het allemaal dat het men het niet leuk vindt, maar dat het best lukt. Ja, maar je moet ja, het wel uitleggen. Ja, jij hebt een hele fanclub, dus ik bedoel, dat is dat niet ja, zo. Maar nee, nee, ja. het hele idee dat je gewoon niet een stapje terug kan zetten, dat dat niet uit te leggen is, dat dat niet, dat het, dat, dat het niet kan. Maar je, je hebt altijd uh, partijen, meestal zijn ze links, liever gezegd, Ze zijn altijd links, en die zeggen: ja, de sterkste schouders, Kees, de sterkste schouders. Ja. Alleen, die zijn, dat zijn nog niet genoeg om het uh, tijd te kunnen keren. Nee, dat is een beetje een probleem ja, Dat is ook, ook altijd het probleem. Je kunt, je kunt miljonairs wel aanpakken. Dat, die kun je halveren, maar dat levert zo weinig geld op. Dus er Zijn niet zo veel miljonairs? Dat niet heel veel miljonairs. Nee. Het levert wel wat op. Maar ja, dat is voor de grote aantallen... Loopt, niet aan. Nou ja, het kan allemaal geen kwaad, maar je redt het, je redt het er niet mee. Nee, de maar, nou, maar goed, maar dan nou hebben we natuurlijk alleen over de overheidsbezuinigingen. Kijk, die, die schulden, je die hebt niet alleen overheidsschulden, die hypotheekschuld... De, de bankschulden, de Parijsschulden, het, het is het opgetelde schuldenbouwwerk waar het probleem is. En de overheid is daar maar een onderdeeltje van. Nou, daar er helemaal niemand over. Maar de Nederlandse hypotheekschuld is de hoogste ter wereld. Ja, met met grote afstand. Ja, en dat ligt bij de particulier in de bank. Precies. Kijk, ja. want dat, dat, ja, dat, ja, we lenen graag, dat is wat je zegt eigenlijk. Ja, nou ja, Zelf lenen. als mensen ook. Als Precies. Je, we lenen. mogen te veel lenen. Nou, de banken krijgen al veel schuld van, maar het publiek accepteert geen nee. En hoe ging dat een paar jaar geleden? Dan kwam Jan uh, Roos, wij spreken met Abin Amro, en wilde die vier ton leen. zei meneer en zei: Nou, Jan handen veel. Dan zei Die ga ik niet in een G toe. En als hij Daan kreeg, dan ging hij naar de directe gaat toe. Dus weet je, men accepteerde ook geen nee. Moest al, het, je moest je zin krijgen. Kijk, een bank is een commerciële organisatie. Als een klant komt en die dreigt met weg te gaan, dan gaan ze toch kijken: van, kunnen we het niet waarmaken? Ik zou je sterker vertellen: ik ging voor uh, die vier ton ging naar de bank. En die bank zei: Waarom neem je geen 4,5 ton? Dan kan je nog een beetje verbouwen. Dat was in 2007. Ja, Precies. En wat is nou de kredietcrisis? Dat He, dat, dat, dat, dat je, jij kwam voor 4 ton. Ik wil, je kon 4,5 krijgen. En als je nu voor 4 ton komt, krijg je maar 3. Dat is, dat, is, dat is de kredietcrisis. Dus er is veel minder geld beschikbaar. Dat betekent natuurlijk ook, als er veel minder geld Jij krijgt in plaats van 4,5 krijg je 3. anderhalf ton minder. Keer heel veel, want er zijn heel veel Jan Roos in deze wereld. Dat betekent dat, dat er geld weglekt uit de economie. En dat betekent, daar komt die recessie vandaan. Dat geld... Het, dat is er gewoon niet meer. Dus we moeten het als waar met minder geld doen. Die recessie is een rechtstreeks gevolg van de andere houding van banken... ten opzichte van risico. Maar aan de andere kant is dat ook weer positief. Ja, dat is goed, dat zit ik ook te denken. Eigenlijk dat, dat, dat, het heel, dat, is, dat is heel goed, maar de consequenties... Hè, als er dus minder krediet is, dan dalen een aantal prijzen. De huizenprijzen bijvoorbeeld. Ja. Zijn dan, daar zijn we dan weer tegen. Nou ja, dus, nee, en dit, dat bedoel dit, ik, dit, dat, is, dat is net dat is, ook is, zo. Kijk, je kunt, in een heel veel dingen kun je ja. voor zijn... maar alles heeft consequenties op de korte termijn en op de lange termijn. En voor alles wat je wil zijn winnaars en verliezers... Ja, het, ja, het is altijd, en, we willen ja. alleen de winnaars hebben en de positieve punten. Maar er is ook een lange termijn en het zijn verliezers. Daar willen we niet over. Dat gaan we dan compenseren. met ik, rare dingen. Ik wil nu even heel snel een mythe de deur uitschoppen. Um, de gulden. Je hebt, je hebt de mensen die, ik, ik spreek er ook vaak voor pony's als ik ze tegenkom. Die zeggen ze, ja die hoge heren, die hoge heren in Den Haag. Gewoon de gulden terug en dan is er niks meer aan het handje. Kees, moet de gulden terug? Ik zou die doen Jan. Waarom nou, niet? Nou dat gaat heel erg veel geld kosten. Ik denk ook daarvoor geld weer, alles kan. Want we kunnen, we kunnen hem afschaffen, kunnen we hem ook weer terugkrijgen. Maar dan moet je aan, nadenken over de consequenties. Dus als, als Baris, wat je dan zegt is we, we stoppen met de euro. Nou, dat kan. We kunnen dan niet stoppen. Maar dat betekent dat een aantal Zuid-Europese landen... niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Nou, wie hebben daar heel veel geld uit staan? Dat zijn wij. De, de West-Europese banken. Dus die West-Europese banken die zijn op dat moment failliet. Dus dan moeten wij die West-Europese banken gaan redden. Ja. Ja, de reddingsoperatie van Griekenland en Italië... is geen reddingsoperatie van Griekenland. Het is een reddingsoperatie van de banken die daar veel geld hebben uitstaan. Exact. Dus op het moment dat je de euro opblaast en zegt van... we gaan terug naar gulders en drachmes, dan verliest die drachme heel veel waarde. Gaan de Griekse banken failliet, gaat Griekse staat fiets, krijgen wij ons geld niet meer terug, moeten wij onze banken opnieuw gaan redden. Een dure zaak hoor, daar moet je heel erg over nadenken. Is dat duurder overigens dan, dan Griekenland uh, redden? Nou, dat is een beetje... het nou, voorlopig uh, wel, ja. Nee, want je zou ook kunnen zeggen, we gooien Griekenland eruit... en het geld dat we eigenlijk in die Grieken steken... steken we in onze eigen banken is het probleem Nee, kijk, als het nou alleen, kijk, het punt is, als het alleen Griekenland was... Ja. dan is uh, Griekenland redden goedkoper. Ja, dus, maar dus, we, we hebben natuurlijk Griekenland, Italië komt eraan... Spanje is, dat is niet ver weg, weet je wel... Dus. En als je de euro opblaast en weer terug gaat, dan gaan al zwaar komen heel veel andere problemen. Nou, dan is het een Nederlandse bankwezen, wezen, bankwezen. Dat is gewoon, dat bestaat gewoon niet meer. Dat moeten we dan echt gaan redden. En dan kom je 10 miljard, dat is echt, dat is dan wisselgeld. Dat is gewoon dat dat is gewoon wisselgeld. Dat is gewoon binnen je binnenzak. Ja, vrijdag was de zoveelste top om de euro te redden. De vijfde top uh, was het echt gingen doen. Nou, 17 nou, landen, nieuw een soort van nieuw labverdrag. Nou ja, de eurolandjes bij elkaar, ja. want Engeland zei de groeten. Ja. Ja, maar dat, kijk, je moet, je moet je maar één ding realiseren. Kijk, wij hebben het nou met z'n allen over de eurocrisis. Maar die is pas begonnen in 2010. En de crisis, de kredietcrisis, begon in 2007. Dus de eurocrisis is gewoon een onderdeel in een veel groter proces. En het proces is dat op alle... Ja, wat, wat, wat er gebeurt, zijn ze eerst in de VS, zaten ze kijken. Van, jongens, we hebben, we hebben gekke dingen gedaan. We hebben te veel geld uitgeleend. We gaan ons zorgen maken. Amerikaanse crisis. En op een gegeven moment zijn ze naar Europa gaan kijken. En toen kwam ik. Begin 2010 gingen ze naar Griekenland kijken. Griekenland had ook al veel geld uitgeleend. Dat gaan ze niet meer terugbetalen. Crisis. En langzaam is, het werd... Elke keer gaan we gewoon naar andere dingen kijken. Gaan we dingen vinden. ontstaat er een crisis. Dus nou de euro komt weer wat. Maar Precies. Jouw, jou, jouw verhaal is, voor zover ik het begrepen heb... is dat, dat wij... Uh, het, het onderliggende probleem is dat de verdiencapaciteit van Europa... Precies. gewoon niet groot genoeg is. groot Ge van die schulden al komen. Met schulden is niks mis. Dat weten we allemaal wel. Als je ze kunt blijven betalen. Ja, maar ja. wat is nou de afgelopen 30 jaar gebeurd? We hebben zoveel schulden opgebouwd als samenleving of als Europa, dat je ervan uit moest gaan, moest gaan... dat het gewoon alleen maar goed zou blijven gaan met, met die landen. Dan, dan kun je namelijk geen vlichting blijven doen. Maar ja. als dat niet goed gaat, ja, dan kun je niet voelen. Dan alleen voldoen. voelen. Alleen groei. Dan worden, de, dan worden de financiers nerveus van. Dus nu zijn de financiers aan het kijken van waar kan het allemaal niet goed gaan. Nou, dan kunnen ze wel een paar dingen bedenken. Dus die financiers worden nerveus, de rente gaat omhoog en dan, dan is er een crisis. Ja, want dan kunnen ze niet meer uh, hun schulden betalen. Precies. En dat is de hele hele Ja, en dan, dan, wordt iedereen, dan wordt iedereen nog nerveuzer van, dan gaat, dan gaat de rente omhoog, komt de economie nog in de problemen, kunnen ze nog minder schulden betalen, wordt nog iedereen nerveuzer. Dus het is de voorschakeling van waar gaan we kijken, welke onderdelen in de wereld kunnen niet meer aan de vluchtelingen voldoen. Subprime, Amerika en op een gegeven moment kan je naar Europa kijken en dan begin je met Griekenland, dan kom je naar Italië. Je ja, dus komt steeds meer plaatsen tegen waarvan je denkt... Van nou, wij hebben in de afgelopen tijd de rare dingen aan. Deze jongens gaan niet redden. Ja, er zit een acceleratie effect Precies. in. Want, want je krijgt natuurlijk iedereen ja. met zenuwachtig. Ja, de groeten. Het, allemaal leuk en aardig. Maar niet van mijn centen. En, ja, en, dat, dat, maar waar, waar, waar staan we nu dan? Even als we, uh, weet ik ja, dat het verdrag eens bekijken. Ja, dat verdrag. Kijk, dat, wat je dus moet doen. Hè, je hebt te veel schulden, de verdiencapaciteit en de tekorten. Die, die drie dingen moet je aan elkaar houden. Als de verdiencapaciteit hoog is, maakt niemand zich zorgen. Maar is er in het verdrag, wordt helemaal niks gedaan aan... laten we zeggen, het oppeppen van de economie in Griekenland niet dat, te Dat wordt niet besproken. Dus dat is al één punt. Dan hebben we, wat zijn er meer? De schulden. De, de schulden. Nou, als je dus niks in de verdiencapaciteit doet... dan is schuldenlast altijd hoog. Wordt er iets gedaan aan het afboeken van de schulden? Helemaal niks. Dan hebben we nog het probleem van de overheden die te veel uitgeven in de loop van de tijd. Nou, daar zijn ze dan een klein beetje mee bezig. En dan gaan ze bezuinigen. Maar bezuinigen op het moment dat het economisch niet goed gaat... Dat is de verdiencapaciteit verminderen. En ja. niet vergroten. Dus het is op, op zich goed dat ze aan de overheidsfinanciën denken. Dat is één aspect wat wel aardig is. Doen ze de verkeerde dingen. En die twee andere aspecten. De schulden. Verdiencapaciteit ze niks aan. Nou, maar goed, en, dus, dan als, dan als ik, als ik al als het, op... het zo gok, dan, dan, dan, dan is het een essentiële ding. Die verdiencapaciteit heb je beperkt invloed op je schuldenlast. Dat ja, kan je aan ja, het... doen. Dus gewoon zeggen: afboeken, die shit. Maar dan krijg je hetzelfde verhaal we ja. net over Dan krijg je hetzelfde waar als we net over hadden. Wie krijgt aan zijn geld die terug? Ja, idee. ja, ja, idee. ja, ja en, dan... en dat is dus wat dat bedoel ik met de redding van Griekenland, is de redding van de banken. Want als Griekenland gaat afboeken, ja, dan krijgen een heleboel partijen hun geld die terug. Wie, wie gaat dat dan betalen? Zijn het de belastingbetalers? Welke belastingbetalers? En wie van de belastingbetalers? Dus ook dat weer, dat is verlies nemen, dat wordt vooruitgeschoven, want willen we niet hebben, willen we geen discussie hebben over wie gaat welk verlies nemen. Dat is de kern van, dat is de kern van heel veel. Daarom wordt het probleem alleen maar groot, want dan gaan we steeds meer lenen om vooruit te vluchten. Het idee was van dit verdrag... dat er nou eens een keer een stok achter de deur zou komen... dat als, he, als mensen zich niet houden aan de afspraken... dat ze dan een keer op de vingers getikt zouden worden. Dat hadden we in 92 in Maastricht eigenlijk ook al met elkaar besproken. Precies. Alleen, dat werd dan niet uitgevoerd. En nu zeggen ze... Ja, en nou gaan we zorgen dat het ook nog eens wordt uitgevoerd. Nou, nou dat is toch heel, heel netjes van. Ze. Laten we zeggen, dat, dat is iets beter dan wat er was. Dat wel. Maar iets, iets beter. Marginaal beter. Maar die andere punten, die schuldenlast... die is nog steeds hoog. En de verdieningcapaciteit, er wordt niks aan gedaan. Dus de problemen nog steeds groot, want met de recessie neemt de verdiencapaciteit af ja, en worden de beleggers nerveuzer, loopt de rente op, neemt de schuldenlast toe. He, dus je, je doet je even drie poten, doe je iets heel klein beetje aan, de verkeerde dingen en de andere twee doe je niks aan. Wat ik zo grappig, wat ik zo grappig vind, is, is, is dat ik spreek wel eens wat mensen die in dan in, met meer in het beleggen, zeg maar toch een beetje de hoek van de mensen die altijd mm. een beetje wegzetten als de roze brillen mensen en die, die schijnen er maar een heilig vertrouwen in te blijven houden en ook echt mensen die ik van enige intelligentie verdenk dat het wel goed komt, want dat we toch al blijven groeien... en uiteindelijk komt het goed. Uh, ja, hoe u, kan dat? Uiteindelijk komt het ook goed. Nou ja, dat hey, jongens, dat. We hebben de Koude Oorlog gehad, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad. Uiteindelijk, <laughs> nee, nee, jongens, de menselijke <coughs> geschiedenis is een van vooruitgang. Alleen niet in een rechte lijn, met vallen en opstaan. En dit is als het ware, Dus aanhaling, een soort financiële oorlog. Nou, dat, dat, gaan we, dat gaat even vervelend worden. En op een gegeven moment bereiken we het al. En dan is het weer perspectief en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Ah, dus Europa is nu niet uh, al afgeschreven? Nee, natuurlijk niet. Nou, nee. Oh, dus, ja. Ja, nee maar je, je weet, kijk... Je weet wat je moet doen. Schulden aflossen, afboeken een gedeelte, niet alles duurlijk, een gedeelte. Verdiencapaciteit verbeteren en de overheidstekort onder controle krijgen. Nou, als je dat doet, je accepteert de consequenties, je verdeelt de pijn... dan is, dan is het leed ver geleden. dan zijn we wat minder rijk... maar dan hebben we wel weer perspectief om vooruit te kijken. Jezus, we gaan eventjes met, met, met positiviteit gaan we er even nee, uit. Nou ja, we spreken straks met je verder, Kees. Kees de kort uh, spreken we straks weer, dames en heren. Ja, en nou laat uh, Goed, nou, het uh, slechte nieuws is dat die uh, verschrikkelijke nieuwe echt t shirts er dus nog steeds niet zijn. Nee, ik zal je vertellen. Nou, ze waren nu gemaakt. Ja. Ze zijn opgestuurd. Ja. De post zijn ze kwijt. Nee, ik zweer het je. De nee, de echt post. serieus. <laughs> dat weet je. Wij, onze postkamer. Of? Nee, niet onze postkamer. De, de, de, de Post. De Post. Die is de doos met de nieuwe Echt-Jan-T-shirts. Die ook al zo slecht gaan, die geen pakket meer kunnen. Nou, bij deze kunnen ze hebben nou is het, als, het, als het zo moet, inderdaad, dan begrijp ik wel nieuw beetje, echt. We hebben, we hebben gewoon 25 luisteraars die zitten al maanden te wachten op de echte Janet-T-shirts. En we doen de post, die raak ze kwijt. Nou, anyway, en we dus dan, dan je weet je... dan weet je, dan weet je kunt bij ons uh, in ieder geval nog ja. op de pof winnen. En als je dat wilt, als je dus op de pof een leuke voorspelling in dit geval trouwens, hartstikke leuk. Gevoel. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Op de pof wil winnen, dan kun je nu bellen met 0800 1121 voor. In quote drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is tijd voor het stukje intellectualiteit hier in uh, Echte Jan. En dat is namelijk het uh, radiospel van de kabouter. Die heeft het weer in elkaar gezet. Ik leg het nog één keer uit. In het citaatje straks te horen krijgt zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Dat is de vraag. 0800 als je ze herkent. En de winnaar krijgt dus dat uh, t-shirt wat ergens in een doos, ergens in een magazijn, ergens in Nederland ligt. Uh, Komt vanzelf terug. En zo niet, dan uh, laten we een nieuwe drukken. Ja, waarom niet? Ja. Dus uh, we, we, laten je, we laten je dus een citaat horen. Er zitten drie nieuwsfeitjes in. Bel even naar 0800 -121. Je krijgt dat nieuwe t-shirt op de pof. En uh, dan gaan we straks weer verder met, uh, met Keescourt. Dus, uh, Oh, nee, eerst het misschien spel. even de opgave. Ja. Ja, het wel. Vermeer Rutte sloeg een leerling vol in het gezicht. En dat levert felle kritiek op van de verdediging. En kritische vragen van de rechters. Zo de mythe, dat is niet niks. Doe hem nog eens. Vermeer Rutte sloeg een leerling vol in het gezicht. En dat levert felle kritiek op van de verdediging. Nou, en wel. kritische vragen van de rechters. Ik hoorde helemaal geen knipjes. Nee, echt onverstaanbaar alsof het echt zou gebeurd is. Ik dacht, ik jij echt, Rutte sloeg echt... een jongen vol in het gezicht. En dat leverde kritische vragen op van de rechters. Dat is de zin. Ja, we gaan even naar Bas. Bas! Bas. Bas? Bas. Hey. Heb je antwoorden, Bas? Ja, of ik antwoorden heb. Oh, God. Op de, op, de, op de zin van het leven, als ik uh. kan. Hallo? Ja, hallo. Dan hebben, hebben we dit weer, hoor. We hebben we weer zo'n zo iemand van de voedselbakkenlijn. Joop? Ja. Joop? Oh. Ik word hier zo verdrietig van, joh. Dit is er gewoon het land, hè? He. is gewoon het land. Nou, ja. Ja, nieuws? Dubbel dip krijg ik hiervan. Ja? ja. Ga je gek doen of ga je, ga je proberen de antwoorden te geven? Ik wil, ik wil kijken of ik drie goede antwoorden nou, heb. Nou, dat hey, zou wel eens kunnen. Nou, dat leuk dat je er bent. Zeg maar eens, jongen. Eerst, ja, Rut is in het nieuws geweest omdat hij, uh, hij is naar Europa geweest. Ja, uh, toppie. Ja, ja, ja. oude. Ja, We zijn snel tevreden vandaag hoor. De uh, tweede was een, uh, iemand die, een leraar die uh, bijna met pensioen was, heeft een, leer, heeft een leerling geslagen... ...die is nu met vervoegd pensioen gestuurd. Ja, ja, ja, topie, ja, topie. topie toppie. We ja, Gaat lekker, ja, we gaan hoor. Gaan lekker. En ik denk dat die rechter wat vragen heeft gesteld dat het om het kort geding rond Ajax gaat. Oh. Jazeker! Ja, oh. Absoluut! Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Helemaal goed! Niels, van harte gefeliciteerd. Je krijgt... Uh, uh, het laten onderweg zijnde kwijtgeraakte ja. echte Janne T-shirt. Op papier heb je een T-shirt gewonnen. Ja. Okay. Dus geef je adres op papier en op een dag komt dat t-shirt naar je toe. Daar zijn we, dan? Z zijn we wel zeker er is van. Ja. Er, is er is altijd hoop. Liever gezegd, Kees de Kort die zijn net hoop. altijd hoopers. Europa komt terug. Niels, doei! Doei. <laughs> She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving.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 What? Wow. So, it's California, it's cold and it's damp, that's, that's why. Frank Sinatra was vandaag uh, 96 geworden. Och, eerste, uh, hij is een tijdje dood. 14 mei 1998 Och. is de uh, is voice uh, helaas uh, neergestopt. All blue eyes. All blue eyes. Goed, anyway, daar gaat het niet over. Het gaat namelijk over de voedselbanken vanaf nu. Het gaat heel slecht met de voedselbanken. Nou, het gaat eigenlijk heel goed met de voedselbanken. Ze dus hebben het publiek zat en het loopt toe. Maar er komt geen eten meer, want we uh, ja, weten niet hoe het zit precies. Daar gaan we nu namelijk vragen aan Harry Timmerman van de voedselbank. Hele goede dag, Harry! Goeiedag. Goeie dacht dat is helemaal geweld. Meneer Timmerman, uh, we horen dat de schappen bij de voedselbank bijna leeg zijn. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Ja, we krijgen een veel uh, klanten erbij. Uh, mensen die gebruik willen maken van een voedselbank. En dan moet je meer pakketten maken. Ja. En, uh, ja, en aan de andere kant, uh, de, de, de aanvoer van voedsel, het aanbod van voedsel, dat uh, stagneert wat. Het loopt vorm, wat is. Waar komt dat door? Ja, dat, dat, wij denken dat het toch wel van een is. deel komt door de economische situatie. Ja. Bedrijven die moeten bezuinigen, heel veel bedrijven, de mensen. En dan zoeken ze naar de mogelijkheden. En waar kunnen we bezuinigen? En dan kijken ze al gauw naar de, naar de band, naar de productie. En uh, als dan blijkt dat ze over het algemeen nogal wat producten over hebben die naar ons toe gaan of anderzijds worden ja. gebruikt. Uh, ja, dan zeggen ze van uh, we kunnen besparen door uh, iets uh, voorzichtiger te produceren. Ja. En dan houden we minder over. En als ze minder overhouden, krijgen wij ook minder. Begrijpelijk. Maar meneer Timmerman, luister eens. Uh, al zich is het ook wel heel erg goed dat die bedrijven nou eens niet uh, overproduceren. Op zich is dat goed. Nou, Zeker huh? als die bedrijven, en uh, zoals nog helaas zoveel bedrijven doen, dat ze bijna eerst overproductie hebben, dat ze uh, dat dan dumpen of storten. Dan zou het inderdaad uh, triest zijn. Maar eh, overproductie eh, die gebruikt wordt en die bij de voedselbank terechtkomt, dan is het een goede zaak, maar dan wordt het weer goed geconsumeerd. En dan kunnen ja. de mensen gebruiken die er echt behoefte aan hebben. Ja, wat u zegt, het, het, het neemt ineens nou ja, kennelijk nogal alarmerend toe met de bezoekers aan de voedselbank. Wat, wat zijn dat voor mensen die zich tegenwoordig melden bij u? Ja, zijn, in principe is dat altijd, is altijd daar zo geweest, een doorsnee van de bevolking, alle soorten mensen. Nou, natuurlijk de mensen die het minst draagkrachtig zijn. Ja, ja want het doorsnee maar de laatste... van de bevolking is gewoon aan het werk. Ja, dat zal dan wel. Maar wat ons op het wel opvalt, dat er bij die mensen die zich gaan melden, de laatste tijd met name, ook steeds meer, meer kleine zelfstandigen en ZZP'ers zelfstandigen zonder personeel zijn. Ja, die hebben de verkeerde carrièrekeuze gemaakt, zeg maar. Nou, een paar jaar geleden hebben ze wellicht een goede keuze gemaakt. Uh, dachten ze van uh, wat, wat we bij de baas kunnen verdienen voor de baas... kunnen we wellicht ook zelf in eigen staak stoppen als we goed werken. Ja, dan kan het wel lekker tegenlopen. Maar wat ik nou, begrijp is dat heel veel mensen ook uh, het geld, het kapitaal vast in hun huis hebben zitten... Ofzo, waar ze niet afkomen en, en, en dus in principe, jij ja, zou je zeggen, bijna rijke mensen die toch arm zijn. Ach, dat nou, dat, dat hoor die, ik. Die zijn, die zijn er inderdaad. Uh, vooral vooral jonge mensen die vast geïnvesteerd hebben met twee verdieners... die een duur huis gekocht hebben. We hebben fors geïnvesteerd in de zware hypotheek. een van de werknemers, al bij de gezinsleden, die raken zonder werk. Ja, dan kunnen ze het niet meer opbrengen. Maar ik heb ook wel eens een rapport gelezen wie er nou precies bij die voedselbank langs gaat. En het zijn toch over het algemeen wel drop-outs. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nou, dat mensen ik... met een geestelijk probleem of een verslavingsprobleem? Of... Nou, hey. die, die, die zitten er zo ongetwijfeld zitten die er tussen. Maar dan moet je zeker niet zeggen dat het een lijn is... en dat het, uh, dat, dat, de het wat, de dat de mensen zijn die over het algemeen gebruik maken van de voedselbank. Wat zou u zeggen dat er mensen zijn die over het algemeen gebruik maken van de voedselbank? Zeg maar nou, even de gemiddelde consument. De men... Het zijn de mensen die tussen wal en schip raken die, die ergens in de problemen zijn gekomen door, uh, ja, door, door rechtscheidingen en uh, dan plotseling uh, een vrouw of een man die met uh, drie of vier of vijf uh, kleine kinderen blijft zitten en ook nog het werk uh, kwijt nou, en, en dan nog een behoorlijke hypotheek heeft of andere ja. uh, onkosten heeft gemaakt, Soms Zo ook door eigen schuld, dat ze tevoren hebben geïnvesteerd met afbetaling, maar kopen en kopen en kopen, ja, ja. Nou, met de rekening gekomen wel binnen, dan moet je ja, betaald worden. Maar wat ik dus niet begrijp, he, is dat er uh, uh, 100.000 vacatures zijn in Nederland, he, dus er zijn 100.000 banen, 100 banen, en die mensen die gaan naar de voedselbank om eten te halen. Kunnen ze dan beter uh, die baan gaan accepteren en gewoon ja, werken? Uh, dat, dat lijkt heel gemakkelijk gesteld. En, uh, ik, ik, misschien zou ik het ook uh, zo, wel zo kunnen zeggen. Maar ik denk dat het heel anders is. Hoe zit het Nederland en zit zeker ons land niet in elkaar. Hoe niet? Hoe bedoelt niet, u? Nou, die, nou iedereen die, die, die wil ook graag uh, passend werk hebben enzovoort. Dat ja, zou passend misschien werk. Iets anders moeten. Ja, je het kan toch geen praatjes hebben? Moeten. Maar dat is dan een zaak van de overrijden van de politiek. Die zou een andere regels moeten hebben. Nee, stellen. maar wacht even. Je kan toch, dus, dus die mensen die hebben opeens praatjes en die gaan een gratis voedsel halen. Dat is toch ook raar? Je moet gewoon werk accepteren. Ja, ja, nou, dat ben ik wel met u eens Waar het kan, zou dat ook moeten. Maar ik zei niet dat het overal kan. Nou, er zijn honderdduizend uh, vacatures staan er open. Dus, nou, dat ja. kan Nou, dus. zou u een voorstellen, want ik, toevallig lazen vandaag in de krant... Dat, dat, dat diverse politici hebben het op zich... Ja, van, dat we die regels strenger moeten stellen. Dat zegt, nou ja, als die niet in de buurt is... dan moet je maar ergens anders heen. En als er alleen maar werk is in een hele andere regio... dan moet je maar verhuizen. Ja, dat maar is maar een verhuis. beetje de tendens. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk inderdaad dat er wel iets, uh, iets, iets anders geregeld zou kunnen worden. Dat, dat uh, de werkgelegenheid en uh, dat de mensen die ook gemakkelijk aan het werk uh, zouden kunnen en moeten komen. Dat zijn ook in de landen, we kennen landen waar er uh, helemaal geen werkloosheid is. Maar daar moeten de mensen ook gewoon wat voor doen. Nou, daar zit wel iets in. Wij vinden het eigenlijk niet... Wat, wat, ja, dat, dat, dat, dat denk ik dan steeds maar. Het is eigenlijk wel heel vreselijk dat in, in een land als het onze... dat we zitten te praten over de voorraden van de voedselbank. Ja, maar het is ook helemaal niet nodig. Nou ja, maar dat, dat weet jij ja, dat vindt, dat weet ik. Maar, maar uh, ik ben het ook met je eens. Het zou niet nodig moeten zijn. Dat zeg ik ook altijd. Toen ik begin met de voedselbank kwam, toen dacht ik ook van... Nou, waar, waar ga ik mee aan de gang? Ja. Is dat nou nodig? We leven in een rijk land. En uh, iedereen die kan... In principe zou je kunnen zeggen van... Uh, er ligt wel werk. Ja, tuurlijk. Maar als je uit de praktijk... als je met het begin op de grond staat en je zit in. in die en in zo'n organisatie, dan begin je wel wat anders te praten. Maar, maar u, dan, u bent er mee, ook mee eens dat er maar één oplossing is en dat is werken? Werken is belangrijk, tuurlijk. Maar dat is dat dan is toch wel... de oplossing voor alle problemen, zoals armoede? Ja, nou, dan kunnen jullie ze bieden. Wat werk? Ja? ja, er, ja nou, er staan honderdduizend uh, vacatures open, dus ik kan ja, ja, wel wat bieden. Wat er... Nou, maar goed, ik denk u dat meneer het in principe wel een beetje eens is, Jan. Maar u staat dus inderdaad met de poten in de modder, zullen we maar zeggen. Uh, u, u, u, u, ziet de, u ziet de verhalen... Uh, ik krijg de indruk dat u denkt van ja, dat is in theorie wel waar... maar, maar ik, ik zie mensen en die hebben het echt geprobeerd... En, en dat gaat gewoon mis en dan is het goed dat het er is, zoiets. Ja, dat vind ik, ja, inderdaad. Ja, hartstikke goed. En wat, en wat vinden ze nou met kerst in hun mandje? Hoe ben, zit het eruit? Ben, ben, ja, ik denk dat de meesten nog best een, een, een leuk pakketje kunnen krijgen... hoor maar er moet wel wat voor gedaan worden. Maar wat nou, zit er in zo'n leuk pakketje met kerst bij de voedselbank? Dat kunnen we nog niet zeggen. Daar, oh. bij, het duurt nog 14 dagen en, oh. Wij proberen zoveel mogelijk binnen te krijgen en uh, we gaan, er worden nog allerlei acties op dit moment ontkeren door bedrijven, door verenigingen, ja. door kerken. Maar dat en, wou ik vragen, wat, wat, we, we waren begonnen met die achterstand en, en die terugloop van, van, ja. van, van, ja. van goederen. Wat, wat onderneemt u om dat, uh, om dat beter te krijgen? nu, Nou, we proberen bedrijven te benaderen die ons nog niet leveren en waar we van weten dat ze ongetwijfeld uh, goederen overhouden. Ja, Want uh, de, de, de cijfers die tonen aan, onderzoeken tonen aan, dat wij nog maar een heel klein percentage van het, van het overproductie over binnenkrijgen bij de voedselbank. De meeste bedrijven gaan Steeds het voedsel dat ze over hebben, als dat de verpakking komt... dan gaan ze storten, dan gaan ze dumpen of dat gaat naar de veevoederindustrie. Dat vind ik het laatste niet zo erg, maar dan wordt het in ieder geval gebruikt en geconsumeerd. Maar als ze gestort worden, dat het naar Rijnmond gaat, verbrand wordt of wat ook... Nee, vind ik ja, ja, dat moet dat ik ook Geen krijgen. komkommers doordraaien, die, die, die, Daardoor, dat ja, moet nee, die ja. je Die kun je beter in de arme mensen stoppen. Daar zijn we het ook mee eens. Ja, precies zo is het. Nou, nou helemaal ja. goed. Ja, we Dillerman. hopen dat, uh, dat er nog een bedrijf is die uh, kalkoenen gaat doneren. Want dat ja. is natuurlijk altijd wel lekker met kerst. Of kransjes. Ja. Voor de, voor die alles welkom. Ja, We die welkom. We u in elk geval veel succes. Met lekkere bruine kerstkrantjes. Ja. Ja. ja. meneer Timmerman, ik wens u heel veel succes hè, om al die mensen uh, ja, van de eten te voorzien. Wij doen en als Dank u nou mij een plezier wil doen, dan moet u, nou, als u dat pakketje overhandig zegt, en nou ga je godverdomme werk zoeken. Zou u dat ja, voor nou, me willen doen? We zullen wel iets netter Oh ja, maar als we ja, maar, ja. maar hetzelfde verhaal is. Een bemoedigende ja, precies. schouderklop. Ja, precies. Een schouderklop en dan wijzen. En nou naar de baan. Oké, okay, meneer Timmerman, dank u wel. Prentige En En uh, maak er wat moois van. Ja, ja. Dag. dag. Goedenavond. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, we zijn terug bij Kees de Kort. De man die de Armageddon nog gezellig weet te verkopen op de Nederlandse radio. De man die ondanks de naderende ondergang van het universum in het algemeen... en de financiële wereld in het bijzonder... er stevig de moed blijft inhouden. En ons terugzet op het rechte macro-economische pad. Dames en heren, u en onze held, Kees de Kort. Nou, oh, God. Kees, leg nog één keer uit waarom die euro houden. Omdat het alternatief veel duurder is voor Kijk, ons. Ja. Ja, ja. We kunnen er vanaf... We hebben, hem, we hebben hem gecreëerd. We kunnen hem ook weer, niet, we kunnen hem ook weer terugdraaien. Maar denk dan over de consequenties. Hè. Het maakt me niet uit waar je voor bent. Als je ook maar aangeeft wat, wat daar de consequenties van zijn. En daar niet heel makkelijk over doen. Van de week zag ik ineens zo'n dingen. Denk nou ineens aan. Fokken en sukken. Die zeggen: ja, Als we de gulden weer nemen. Dan ontdekt iedereen dat een, een kop koffie ineens zeven uh, gulden kost. Nou ja, dat, ja maar goed. Dat, kijk toen in 10 jaar, 10, 12 geleden. dacht iedereen dat de prijzen stegen vanwege de euro. Nee, de prijs steeg niet vanwege de euro. Dat was met allerlei middenstanders. De euro niet met twee de prijs verhoogde. Ja. Nou je, Omdat, en gebruik maakte van, van de van de, onda, van de onduidelijkheid en de prijs Dat lag niet aan de euro, want de euro was gewoon een getal. Ja, ze hebben maar de Tpex van de weer weghaald en een eurotje ingezet. Ja, of nou ja, niet niet niet met 2,2, niet met 2,2, maar 2. Nou. En dan krijg je dan, dan krijg je de prijs tegen, maar dat heeft niks met de euro te maken. Dat dat is bij de hand ondernemers. En dat, dat daar zitten we nog steeds mee. Ja, maar waarom, waarom, toen het ingevoerd werd, werd daar niet over nagedacht? kan je daar gewoon niks aan doen? Ja, je, kunt, je kunt ondernemers niet verwijten dat ze de prijzen verhogen. Maar goed, en gebruik maken van dat mensen niet precies weten hoe het werkt. En dan gaan we betalen. Vandaar dat de overheid toen heeft gezegd van nou, er is helemaal geen hyperinflatie of nee, inflatie. Dat was er ook helemaal niet. Ja, er was wel een beetje inflatie. Maar dat was gewoon, pri gewoon prijsverhoging die bewust zijn doorgevoerd door ondernemers. Het ja, dat zou je zou toch wel kunnen zeggen dat het een klein stukje koopkracht inleveren was dan? Ja, ja gigantisch. Maar, maar inflatie dan krijg je, de loonprijspurale. De, ja, de loons... maar dit, dit was gewoon een kwestie van een paar, paar handige Harry's... die dachten: van heel veel mensen hebben niet precies in de gaten over hoe het geteld moet worden, dus ik verhoog mijn prijzen. Nou, maar er waren natuurlijk ook wel gemeenten, dat je opeens uh, voor een dakkapelletje gewoon uh, een fiets. Ja, maar, dan, maar dat, heeft niks, dat heeft niks met de euro te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat die gemeentes geld nodig hebben en iedere keer proberen de tarieven te verhogen. En, en die hebben allemaal gebruik gemaakt van, die, van, dat, van, dat, van dat, hoe moet je precies tellen met de euro? En hoe zit het nou weer? Om, om daar eens een extra super aan te geven. Maar daar had niks te maken. Dat is gewoon gebruik maken van de gelegenheid. Wat is en, nou, en van het feit dat je tekort hebt, natuurlijk. Wat is nou de grootste fout geweest bij die invoering van die euro? Uh, nou ja, dat, dat, dat gewoon de, de regels niet zijn nageleefd. Kijk, de regels waren voorkomen, duidelijk. Ja. Hè? Zoveel tekorten, dan moeten we wat doen. En die regels zijn gewoon niet nageleefd. En het, ja, het, erg, het ironisch eigenlijk, de, de eerste overtreders van die regels, dat waren. Frankrijk en Duitsland. Van, en dat zijn de landen die nu ja die staan, er Ieder, die staan nu weer iedereen in het glittenbeuken. Maar de, gro de grote grap was dat, dat Nederland, was toen geloof ik, het braafste jongetje van de klas, die zei: hallo, 3% hebben we afgesproken, ja, 3%. En te tegen de, zelfs toch tegen die boffen en tegen die procent, ja, ja. 3%, 3%. Ja. Procent. Maar ja. wij zitten geloof ik nu op 6,3%. Ja, maar goed, dat, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom Nee, met, maar we je, zijn er je, zelf ook nee, over nee, mee. Iedereen is erover. het maakt niet uit. Je, je spreekt met elkaar dingen af. En het probleem is gewoon, de regels worden niet gehandhaafd. En dat is natuurlijk een heel, Dat komt veel vaker voor. Ook in Nederland. We hebben regels, die worden niet handhaafd. Gaan we niet meer regels maken. Wordt het niet gehandhaafd, gaan we niet regels maken. Nee, maar is het, is dan het dan niet de enige oplossing om toch naar een federatief Europa te gaan? Dat kan toch niet zo. Moet er moet toch iemand de baas zijn een keer van die, al die op opgewonden standjes, landjes... die, die, die maar zelf de regels bepalen. Nee, de, nee de re we spreken de regels met elkaar af. Ja, ja, Alleen dat, het dat, handhaven, dat doen ja, we dan niet. Nee, precies. Maar daar moet je toch iemand voor zijn dan? Nee, maar weet je waar het probleem ja, dus, zit? Zal ik het even uitleggen? Nou, leg je het even uit. Ik heb namelijk een stuk gelezen van de tekstschrijver van Verompuy. Je weet oh. wel, die grijze muis. ja. En die zei namelijk, nou, weet je, het probleem is dat die economen... die hebben allemaal zo'n grote mond over die euro... en een grote mond over die euro... maar het is helemaal geen monetaire unie. Dit is allemaal op ideologie gestoeld. Ja. Dus ja. Je, je kan dit niet economisch uitleggen... Ja. want dit is love, peace en happiness ja. met elkaar. Kijk, die, die introductie van de euro... Is een, is een volgende stap in de Europese En De Europese eenwording is begonnen, en nooit meer oorlog. Maar ze wisten dat Griekenland de boel blazerde. Maar daar hebben ze maar niks aan gedaan, omdat Love, Peace en Happiness... Was. Nee, omdat dus de politieke overwegingen hebben geprevaleerd boven economische wijze. Laten we zeggen, de politieke overwegingen spelen altijd een rol. En Griekenland, kijk, Griekenland is heel klein, dus dat kun je wel, kun je wel permitteren. Maar dat de, de, de, de, de introductie van de euro is onderdeel in het proces van de Europese eenwording. Nooit meer oorlog, steeds hoe meer we gaan samenwerken, hoe minder oorlog we gaan maken. Dit is één ding, maar die afspraken waren voorkomen duidelijk. En als men zich daaraan gehouden had, was dit wat er nu, nu gebeurt, ook nooit gebeurd. Maar ja, als je met, met, met twee vingers omhoog zweert dat je, je aan de afspraken houdt... en bij eerste bestgelegenheid, gelegenheid doe je het niet. En er is geen sanctiemechanisme, ja, dan wordt het ingewikkeld. En dan, gaat het, dan loopt het, laatste zeggen, heel langzaam, maar zeker loopt het uit de hand. En dan kom je in dit soort situaties terecht. Ja, je had het, uh, iedereen zei van uh, de soevereiniteit wordt nu een uh, cadeau gedaan. Maar is dat werkelijk zo? Ik bedoel, de stok wordt nu toch alleen van hout? Die achter de deur staat. Of, of vind je wel dat er echt. Ja, is is elk geval lepen. een verband. Hoeveel uh, je overdraagt aan, aan het centraal gezag in Brussel. en hoe daadkrachtig je bent. slagkrachtig je bent als, als Europa, toch? Ja, op zich wel. Maar daar moeten natuurlijk alle, alle, alle 17 parlementen. moeten daarmee moet daar eens zijn. Hè, dat we een gedeelte van onze nationale soevereiniteit. overgeven aan. Is een nog niet gekozen organisatie ja, Maar zie jij een denkbare andere op. Want, want ik zie het ook niet gebeuren. dat we daarmee weer afspreken. en dan spreken we ook met elkaar af. dat als iedereen het erover eens is, dat we dan geen straf geven. Ja, kijk, weet je, het probleem is natuurlijk te zijn. Dat zijn 17 landen. En de, die de belangen de belangen tegenstellingen zijn enorm groot. En je hebt de Grieken, was een zuid-Europese belangen, en de Noord-Europese belangen, die zijn diametraal tegenovergesteld. Dus ja, de, en dat is 17 landen, per internationale organisaties, dat maakt natuurlijk het, het vinden van iedere overeenkomst krankzinnig ingewikkeld. En dan moet al, al die plannen moet nog door parlementaire a, 17 parlement aangenomen worden. Dus dat is een, het, het is, er het wordt een worst voorgehangen. Dat wordt gaat lukken. maar het is gewoon te, te gecompliceerd en het, en het, ja. je, je, je weet altijd als de druk extreem hoog is dan gaan de neus dezelfde kant op. Maar dat is, dat is blijkbaar nog niet zo hoog. De tegenstelling tussen Griekenland, Italië... Spanje aan de ene kant. Nederland, Duitsland, Finland aan de andere kant. Zijn blijkbaar... Ja, die zijn nog zo... Die de tegenstelling is niet groot genoeg om als het ware... de druk, de, de druk is niet groot genoeg om als ware de neus dezelfde kant op te krijgen. Maar het probleem ligt natuurlijk weer, wat ze nu weer is afgesproken... Omdat, omdat Engeland heeft gezegd van zoek het maar uit, ik isoleer mezelf lekker... Eh, dat die 17-euro-landjes nu met elkaar een pakje hebben gesloten. Eh, maar daar zit, dat is weer niet daadkrachtig. Want dat nee. is eigenlijk weer een soort gentleman nee, maar, agreement. Daar, maar daar hadden we het net over. Kijk, maar, hè, het is, de begrotingsdiscipline, de, de, de, schulden, de schuldenreductie en de verdiencapaciteit... dat, dat is het groot probleem. Wat de Europese leiders nou denken... is dat ze met dit overeenkomst... de financiële markten weer een tijdje... kalmeren. kalmeren. Ja. He, want als de financiële markten kalm zijn... dan kan alles gewoon doorgaan. En laten we in 2013... want dat situatie is natuurlijk het grote verhaal. Kijk, om, toen de, in 2007... waren de financiële markten heel kalm... toen was de rente heel laag... kon iedereen heel veel lenen. Dat hebben ze ook gedaan. Omdat de financiële markten... nou nerveus zijn geworden... gaat de rente omhoog... en wordt het voor die, al die landen... steeds moeilijker om te lenen. Dus hoe rustiger je die financiële markten houdt... hoe minder problemen je hebt. Nou, dus het idee is altijd... alles is hoe kijken de financiële markten hiernaar? Houden ze we hiermee rustig? Want als we ze rustig houden, kunnen wij weer tijd winnen... in de hoop dat er een oplossing gaat komen. Dus de top is, tij, is de financiële markt te proberen te kalmeren... tijd winnen en hopen dat het beter gaat. Ja, tijd winnen betekent weer geld lenen. En dat hebben ze nou al vijf, zes keer gedaan. Ja. En de financiële markt gaan ze natuurlijk steeds, ja, meer, steeds meer... En de rente En steeds meer mensen gaan begrijpen dat ze aan tijd winnen zijn... dus dat er niks opgelost wordt en dat het probleem erbij komen. Daarom wordt, daarom wordt het allemaal steeds ingewikkelder en steeds groter. En iedere keer komt er een nieuw land bij wat in problemen komt. En gaan steeds minder mensen geloven dat het makkelijk opgelost kan worden. Waardoor iedereen nerveuzer wordt en de problemen groter worden. Ja. Het, is een, het is een vicieuze cirkel, een spiraal omlaag. waarin we terecht zijn gekomen. Die ja, hebben we nu weer een paar weken gewonnen. Het lijkt net of er een akkoord is. Maar over een paar weken kan ik je voorspellen. Het breekt de helder los. Want dan, is, dan is, worden mensen weer nerveus. En ze kijken, wat, wat is nou eigenlijk veranderd? Ja, niks. Ja, wat is een oplossing? Ja, ook niks. En de problemen groter worden. Ja, nou dan moeten we nerveus worden. Ja, Rente omhoog, probleem omhoog. Ja, er wordt ook wel eens gezegd: uh, misschien is de euro in de euro een oplossing. He, de Noord-Europese munt en nee. de, de Zuid-Europese munt. Er zijn een heleboel oplossingen denkbaar. Maar is, is dat een oplossing? Nee, is, dat, is dat een mogelijkheid? Dat zijn heleboel oplossingen. Denkbaar. Alleen ook dat heeft weer consequenties. Korte termijn, lange termijn heeft winnaars en verliezers. Kijk, stop met de euro is een oplossing. Blijf betalen. Alle, TIG zijn oplossingen denkbaar. Alleen alles heeft consequenties. En over de negatieve aspecten van de consequenties wil niemand praten. Daarom darren we al die dingen maar door elkaar heen. Maar waarom blijven we dan die, die, die, die Unie uh, maar uitbreiden... als we het toch wel weten, langzamerhand... dat dat toch ook een, nee, goed, weliswaar heel leuk en zo? Ja, nee, ja, om de, de, de ideologie ja. nou ja, is gespeeld... dat is het verhaal van, he, van na de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer oorlog. Hoe meer Europese landen gaan samenwerken... hoe minder reden is om ruzie met elkaar te maken... en dan krijgen geen oorlog. Nou, dat, he, dat is, is langzamerhand niet meer. Nee, maar dat is het grote, tiental jaren durende project. En de, die, die introductie van die euro... was gewoon een, een belangrijke stap in dat project... Daarom zit er ook zoveel politiek kapitaal in. Nee, jongens, want als we daar hiermee gaan stoppen... Ja, dan gaat die hele Europese eenwording, die, die, die wordt, komt er totaal anders uit te zien. Ja, dat is, dan ga je gewoon vijf jaar, uh, jaar vooruitgang, gaan, denken dan weg te gooien. Dus men doet zijn stinkende best om het zover te krijgen. Alleen, als je niet wil praten over de consequenties van allerlei besluiten... Dan, wordt, dan maak je het zelf heel erg moeilijk. Ja, eigenlijk zit het dus nog steeds in het douchepuntje... omdat Frankrijk en Duitsland bevriend moeten blijven. Mm, nou ja, ook, nee, maar ook in Duitsland heeft ik een hele... Ja, niet dubieuze, maar een bijzondere rol. Want Duitsland heeft ook heel erg geprofiteerd van de euro. Die hebben, die hebben, die hebben heel erg geprofiteerd van de slechte gang van zaken. De economische gang van zaken in Zuid-Europa. Duitsland exporteert, is rijk geworden. Dankzij de export naar Europa een belangrijke rol. En hebben dat ook gefinancierd tussen hun banken. En de Duitse industrie hebben buitengewoon geprofiteerd van de Europese eenwording. Dus die Duitsers spelen nou een beetje van jongens, jullie moeten in het gereel. Maar ze hebben zelf, een gedeelte van het probleem is zeker door hen veroorzaakt. Ook al omdat ze natuurlijk als eerst zijn begonnen met zich niet aan afspraken te houden. Maar is het ook niet zo dat, dat, dat zeg maar, hè, Europa en de euro voor Duitsland eh, iets is om, om te verhullen hoeveel macht ze het werkelijk hebben. En voor Frankrijk eigenlijk om te verhullen hoeveel onmacht <tossimus> ze hebben. Want Frankrijk, ja, dat, laten we eerlijk zijn, dat, dat stelt toch helemaal geen moer voor? Ja, ze hebben een grote ja, ja, waffel. Ja, maar die lopen natuurlijk wel, nog met de, die lopen natuurlijk wel rond met Van Wijs en de grote jongens van de wereld. Maar laten we eerlijk ja, zijn, Frankrijk is, is onmachtig ze, ze en hebben... Duitsland heeft heel veel macht. Ja, Frankrijk heeft een klein pikkie, maar een grote bek, ja. Ja, en die Sarkozy heeft echt een heel kan pik hier. Dat denk kijk, ik echt ook. Kijk, die, Duitsers, ja, hebben de Duitsers, ja, die kijk, de Duitsers hebben natuurlijk alles gedaan. Die, die, kijk, en die de Merkel die heeft die een pik. De pik. Nee, maar die, nou, die, die Duitsers hebben oh. de verdiencapaciteit... al die tijd weten aan te passen aan, aan de problemen die er waren. Dus die, die hebben intern allemaal aanpassingen doorgevoerd... en die andere landen hebben gewoon alles afgekocht. Straks uh, scheidt Duitsland zich af. De dus Duits, ja, nou, ja, nou, als, je praat, als je praat over wat, wat mogelijkerwijs zou kunnen is dat je als het ware de euro de euro laat... maar van een, dat een paar landen gaan zeggen, wij gaan meer integreren. Nee. Dus dat je zegt, van, nou, je een paar landen die, denk, die zeggen... oké, okay, wij gaan meer afspraken maken. Dat heeft ook consequenties. Dan zeg je, nou, Frankrijk mag de baas worden van de euro... en Duitsland, met Nederland en Finland en misschien nog één of twee landen... die gaan als het ware de euro plus maken. Ah. Die zeggen gewoon, blijf euro. Maar wij, wij stellen strenge eisen aan onszelf. Dan krijg je ook een soort tweedeling in Europa. Maar ik denk dat dat juridisch, technisch allemaal net wat makkelijker is dan dat je de zaak afsplitst. Dat is veel ingewikkeld. Gewoon, jullie blijven doen wat je doet, je deden. Wij, wij zetten de samenwerking op een hoger plan. Eindelijk worden we dus een provincie van Duitsland, zich. Nou, daar hebben we er toch al 65 jaar over moeten doen, zeg. Nee, dat, is, dat gaat weer te ver. Maar dat, weet je wel, ook dat heeft nu consequenties, want dat gaat ons ook heel veel geld kosten. Nee, maar alles gaat ons geld kosten. Precies. En dan de, de, op een constructieve manier. Nou ja, dan dat mag niet maar wel open. Ja. Ja, maar, ja, dat dat, maar dat is ook het hele verhaal. Alles en dat gewoon... alleen maar door die hypotheek in de VS eigenlijk uiteindelijk. Want nou, dat hey, is de daar, de, daar is, daar, daar is mee begonnen. Daar begonnen we met dat waar. Dat was waar. Het eerste moment dat mensen zeiden: hoeveel geld hebben wij geleend? die kunnen we nog terugbetalen. Dat begon met Subprime. Dat was de eerste fase. En dat rolt nou door de wereld heen. En we zijn twee jaar geleden in Europa gekomen in Griekenland. En nou nou, hoe is het, in... Maar hoe is het eigenlijk daar nou, Kees? Want jij was daar voorheen altijd, ja, het is wel laaiend over, hè? Die, die, die, die gekke Amerikanen die maar doen en dan uh, ja. leveren ze een sleutel in... en niemand heeft ja, geld. Ja, nee, en... dat, dat, dat, dat mag daar. Nee, maar het is daar niet beter. Alleen, de aandacht ligt op Europa. Dus die mensen daar, die, die, ja, het daar te gebeuren om een in de VS. Dat gaat in een strak tempo de verkeerde kant op. Alleen, alle publiciteit en alle aandacht gaat natuurlijk naar Duitsland... en naar Frankrijk en naar Griekenland. Dus het, het lijkt net of we daar beter, beter gaan. Maar dat is helemaal niet zo. Die processen daar die hier spelen, die spelen daar al wat langer en zijn groter. Ook daar zijn de banken in problemen. Ook daar zijn de tekorten de torenhoog. Ook daar hebben ze te veel schulden. En hebben ze niet te vinden, echt een idee hoe het verder moet. Ik heb het gevoel dat, uh, uh, dat er mogelijk een oplossing is, maar dat het altijd pijn gaat doen. Inderdaad. Maar er is wel ergens ja, een ja, oplossing. Ja, natuurlijk is een oplossing. Alleen je moet accepteren wat de consequenties zijn. Dan is er niks aan de hand. En betekent dat dat we, dat we in de armoede trekken nee, hier in Nederland? Dat, nee, natuurlijk niet. We worden minder rijk. En, en sommige mensen... houden Iets we net... minder in de plus betekent dat? Minder in, en sommige mensen die net boven de armoedegrens zitten, die vallen er weer net onder. Ja, dat, dat... Ja, en daar hebben we dan die voedselbank voor. <laughs> Toch? Nou, nou, ik hoop dat ze wat meer krijgen. Maar goed, maar dat, nou, minder rijk. Ja, met z'n allen. Kees, dat... we, we gaan straks met je, je terugkomen uh, nog een keer. Want we moeten nu even naar het, naar het journaal uh, van de 1 uur. Uh, volgens mij met Rachid Vins, uh, onze uh, echte Jan uh, van de NOS. Tot straks uh, om uh, 1 uur. Echt Jan.